Een voorspoedige start, maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Lot lewin met het NOS journaal. Turkije heeft twee Nederlandse Syriëgangers op het vliegtuig gezet naar Nederland. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu op basis van een persbericht van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Turkije gaat het om twee terroristen, zonder te schrijven bij welke groepering de twee zich hadden aangesloten. In november stuurde Turkije ook al twee Syriëgangers terug naar Nederland. Toen ging het om twee IS-vrouwen. In Parijs is het wederom tot een confrontatie gekomen... tussen gele hesjes, stakers en de politie. Er werden onder meer brandjes gesticht in het centrum van de stad... en barricades zijn opgeworpen. Sinds begin deze maand wordt er fel gedemonstreerd in het hele land... tegen de voorgenomen pensioenhervormingen van de Franse president Macron. Daardoor ligt het openbaar vervoer plat al nagenoeg de hele maand. In Scheveningen hebben zo'n 300 mensen meegedaan aan een fakkeltocht. De tocht ging langs plekken waar andere jaren de vreugdevuren werden opgebouwd. Dit jaar zijn daar geen vergunningen voor gegeven vanwege de vonkenregen tijdens de jaarwisseling afgelopen jaar. De tocht eindigde zojuist op het strand en volgens aanwezigen is de tocht rustig verlopen. De gevangenis in Alve aan de Rijn gaat investeren in maatregelen om smokkelwaar tegen te gaan. Er wordt onder meer een net boven een van de luchtplaatsen gehangen om te voorkomen dat smokkelaars spullen over de muur de gevangenis ingooien. Op dit moment is de luchtplaats nog gesloten. Het plan om antismokkelnetten op te hangen is onderdeel van een landelijk initiatief om smokkel naar gevangenissen tegen te gaan.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 I'm don't know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 En uh, ik weet niet of je het weet, maar het is vandaag uh, de laatste uitzending van uh, 2019. En dan als het mee zit, als ik geen ontslagbrief uh, krijg met de post... dan uh, ben ik er volgende week zaterdag weer in de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. Dat betekent de laatste zaterdag van het jaar. gewoon echt zoals je gewend bent. Gewoon de lekkerste is het op Onderweg zo meteen. Coolio. Gangsters Paradise. Mijn de remix, ook het weekend komt eraan. Dit is de laatste schijning. niet. Marie Block en crown en Martina Boed. Met Don't Go! All-Star Management zijn afgelopen dinsdag in het gerechtshof... arnhem leeuwarden in een hoge beroepen in het gelijk gesteld. Martin Gerritsen, Martijn Garitsen, zo heet hij officieel, zoals Gerritsen eigenlijk heet... besloot in 2017 gerechtelijke stappen te ondernemen tegen zijn platenmaatschappij en management omdat hij het gevoel had misleid te zijn... bij het tekenen van zijn contract op 16-jarige leeftijd. De zaak werd geworden door Garrix... en werd destijds geoordeeld dat de DJ zijn recht stond... toen hij het contract met Spin voortijdig be uh, beëindigde of ontbond. Maar de bezwaren die Spin Records en Musical management destijds aantekenden werden gehoord. Het Hof stelde dat niet kan worden gezegd... dat Garrix bij het aangaan van een overeenkomst... verkeerd is voorgelicht of op de verkeerde benen is gezet. En ook van bedrog en misbruik van omstandigheden... is volgens het Hof... Geen uh, sprake. De mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden met twee jaar te verlengen. werd door het Hof van de DJ op grond van auteurscontractrechten onredelijk uh, bezwarend genoemd. De overeenkomst uh, zijn daarom sinds uh, 30 juli 2015 beëindigd. De DJ moet toch wel een managementvergoeding uh, betalen. En zowel Spinning Records als Musical Star Management zijn volgens het Hof niet tekortgeschoten. in hun verplichtingen tegenover de DJ. En uh, beide partijen zijn blij met de uitspraak van het gerechtshof. Gerrit reageert opgelucht op de uitspraak. Ik ben blij dat we een uitspraak hebben gekregen. Dat het Hof heeft bevestigd dat alle rechten op mijn muziek aan mij toekomen. En geoordeeld heeft dat de contract op juli 2015 geëindigd en uh, verlenging tot 2000 niet recht geldig waren. Voor de rest zijn we uitspraken nog aan het bestuderen, al dus de DJ. En Elko van Koten, oprichter van Spinning Records, is tevreden met de uitspraak. Ik ben blij met het oordeel van het gerechtshof dat we destijds geldige afspraken met Martijn hebben kunnen maken en die door hem gerespecteerd hadden moeten worden. De uitspraak bevestigt dat de beschuldiging van bedrog of misleiding onterecht was. Dat beide partijen in gelijke mate hebben gewonnen en verloren dragen ze zelf de gemaakte kosten en er is natuurlijk nog een kleine vergoeding voor een paar miljoen die nog aan meneer van Kooten betaald worden. Meneer van Kooten is niet meer de baas van Spinning Records. Hij heeft het tegenwoordig verkocht aan, uh, aan Warner, meen ik. Dus uh, ja, he, uh, is toch nog redelijk goed afgelopen. Zie je, we hebben z'n antwoord. Ik lul weer veel te veel. Het is weer tijd voor muziek. Bijna drie minuten geluld. Adrie Blok en Marco Moska met What you Gonna Jack. The Jacking Club mix. Got to to disco. your troubles away. To The music after you play. Well, I'm right. And then the lights come on, yeah. Like a U-Bay Wood. <laughs> come home, face the music. That don't sound good. <laughs> come mm home, Uh, Fatboy Slim met Gangster Tripping in de Sultan Shepard remix. En zo weet het even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten er mogen gaan op deze zaterdagavond 28 december 2019. Laatste zaterdag van de maand. Eh? En uh, zoals iedere zaterdag in de escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash. Het begint om 11 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend. Meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoort Raymundo. Hij hebt de lijn op in handen. En vanavond heb hij uitgenodigd als Miss Sugarware. En MC is Marbo. Vanavond dus in Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En als we iets verder doorlopen komen we bij Club R. Dan ben je vanaf 11 uur welkom. Tot 5 uur in de ochtend throwback. Kiem en Brian M.G. In Club Air vanavond. En voor meer informatie check even de website uh, throwback.nl. Dat is gewoon afgekort THRWBCK.nl of gewoon op air.nl. Met onder andere KM, Brian MG, Saaf en de DJ's zijn Ordio Moreno en Off Black. Throwback Sound System, Chai, Juk Pierre en Nicky Jane en hosted by show Showbangers. Dat is vanavond in Club Air... En nog een weekensfeestje in de Melkweg vanavond is Encore en vanavond in uh, Encore in Vice Jungle. Het begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. En dan kan je verwachten natuurlijk hip-hop, RB, Afrobeat en dancehall. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl. Met onder andere Petswork, Mitchell Kelly, Wax Friends, DJ Prime, Jael en Paper Citizen. En uh, hosted by MC Nevers de Bois. Vanavond dus in de Melkweg Encore Invites jungle En uh, nog een leuk feest. Ja, je moet ervan houden. Het is hele aparte muziek. Ik, uh, twee jaar geleden was ik daar voor het laatst. En dit jaar ga ik er uh, ja, zaterdag denk ik eventjes naartoe. Het is uh, dan uh, geloof ik drie dagen. Maar uh, Liquidity Winterfest 2019. Dat gaat uh, allemaal plaatsvinden vanavond om tien uur. Duurt tot zeven uur in de ochtend. En het gebeurt allemaal op de Elementenstraat uh, in de warehouse. Warehouse Elementenstraat zoals we dat zo mooi noemen. En voor meer informatie Liquidity.com of elementenstraat.nl. Met uh, Elton Woods, Fox Stevenson... Fred Fee, Coven, London Electricity, LSB, TC, Andromatic, Lon. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Vanavond dus uh, in, uh, in Warehouse, in, uh, op, in, bij de Elementenstraten. Liquidity Winterfestival 2019. En tot zover ook de party update. Door met muziek. Friend Within met Space Jam. De 2019 Reboots en de horen Milk Bar en Santorini, featuring Anthony Contino met Manhattan. En ze werden de de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair dat kan je zeker verwachten... als je vanavond nog gaat stappen her en der in de clubs... hier in Zandvoort, Amsterdam, Haarlem of waar dan ook. Deze week op 10 Santorini, Milk Bar en Tony... hoor je net hè, met Manhattan... Op 9 deze week Friendwood in heb je ook gehoord met Space Jam. Op 8 Mr. V en Supernova met It's Time. Op 7 Casino met Shine On Me. En op 6 Louis Vega en de Martinez Brothers met Let It Go. Op 5 Happy Clappers met I Believe in the Coop Guy remix. Op 4 Nader Razdar met Get Your Freak On, de Kevin McKay remix. Op 3 Endor met Pump It Up. En op 2 Madison Avenue met Don't Call Me Baby in de Mouse T remix. En deze week nog steeds op 1... Of aan met Soldier, de mix. Nou, die heb je al zo vaak gehoord op de radio. Hier op CFM en waarschijnlijk ook op alle andere zenders hier in Nederland. Of als je gewoon via het internet op een stream luistert. Ik heb wel een andere plaat. Low Step, hoor je nu met Untitled Groove. Monster, je extended mixen tot zover ook deze dit eerste uurtje van de Nightwalk. Zometeen, het nieuws en weer in en de tijd voor DJ Mauso. Met zijn Global Housewives en straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Covers Kelly. Voor u nog even muziek, turn food met More Live. Ik zeg tot zometeen na de break.